6 uur. Wat moet met het Terrest journaal Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht... willen de inburgering van vluchtelingen weer zelf gaan regelen. Ze reageren daarmee op een rapport van de Rekenkamer. Daaruit blijkt dat veel minder vluchtelingen inburgeren dan voorheen. Mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen... moeten binnen drie jaar slagen voor een inburgeringsexamen. Ze moeten daarvoor alles zelf regelen en betalen... De vier grote steden willen dat er een nieuw systeem komt... waarin gemeenten veel meer invloed hebben op het aanbod van taal- en cultuurlessen. 176 mensen hebben de afgelopen oud en nieuw oogletsel opgelopen door vuurwerk. In 19 gevallen zijn mensen blind geworden aan een oog. Vijf ogen zijn helemaal verwijderd, meldt de beroepsvereniging van oogartsen. In totaal zijn er 16 meer oogslachtoffers dan vorig jaar. In bijna de helft van de gevallen zijn mensen geraakt door vuurwerk... dat door iemand anders was afgestoken. De Amerikaanse president Trump heeft de plannen voor twee omstreden oliepijplijnen nieuw leven ingeblazen. Het eerste project is een bijna 1900 kilometer lange pijpleiding van Canada naar de Golf van Mexico, waar de milieubeweging grote bezwaren tegen had en die was geschrapt door Obama. De tweede pijplein loopt onder meer door de staten Noord- en Zuid-Dakota en schendt volgens Indianen in het gebied heilige grond waar hun voorvaderen liggen begraven. Trump had in zijn verkiezingscampagne al beloofd de projecten weer op te pakken. In IZB, de vrouwelijke helft van het gangsterduo dat in 2014 door Nederland trok, moet definitief twaalf jaar de cel in, heeft de Hoge Raad bepaald. B maakte zich samen met haar partner schuldig aan onder meer ontvoering, afpersing en zware mishandeling. En IZB bekende bijna alle misdaden, behalve de poging tot doodslag op een vrouw in Meppel en daarom was ze naar de Hoge Raad gestapt. Het weer, ook vanavond, is het op veel plaatsen bewolkt en mistig. Vannacht kan de mist zich ook weer uitbreiden. Het wordt minimaal min 5 graden. Morgen overdag breekt af en toe de zon door en dan wordt het een graad of 2. Dit was het NMW. -DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Vooral rond Amsterdam verloopt de avondspits veel drukker dan gebruikelijk. En dat komt omdat veel spitsstroken rond Amsterdam gesloten blijven. Dat heeft dan weer alles te maken met de dichte mist langs de westkust. Dit zijn de vier langste files bij Amsterdam. De A1 Amsterdam Amersfoort tussen Knoopend Muidenberg en Hilversum Noord. 10 kilometer na een ongeluk. De A9 Diemen-Alkmaar 25 kilometer file tussen Belmermeer en het Velzen. De spitsstrook is daar dicht. De spitsstrook op de A8 blijft ook gesloten. En daarom staat de ring helemaal vast. Tussen de afrit Watergraafsmeer en het Koenplein 14 kilometer. En op de A10 Noord tussen Osdorp en de afrit Volendam 16. In beide gevallen is de vertraging meer dan een uur.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 Ja, en ik moet eerlijk zeggen, een bomvolle uitzending. Als uh, Eerst hebben we het als tafelheer Leo Klein vandaag. Hij praat gezellig de hele avond mee in ZFM in Avond Live. Gezellig. We bellen met De Waterloos. Het eerste uur. En het tweede uur met Chalene. Ja, en nog twee artiesten die we zometeen zeker even bekendmaken in de uitzending... Bezoekjes zijn natuurlijk welkom, hè. Hier ja, 023 573 En vergeet natuurlijk niet dat wij zometeen de hit hebben. Een vast item in deze show. En die heeft dit keer alles te maken met André Hazes junior. En ja, het klinkt een beetje fout, maar het is niet fout. En het heeft ook te maken met naar bed met Irene Moors. Als u het heeft gezien, weet u het natuurlijk al. En als u het niet hebt gezien, hoort u dat zeker zometeen dit uur bij CFM in de avond live. Dus zometeen bellen wij met de Waterloos. Hebben we Leo Klein hier live in de studio, gezellig. En we gaan natuurlijk ook live via Facebook. Log in op Facebook en zoek Roy van Buringen. En dan komt het allemaal goed. We gaan eerst luisteren naar Woltekroes.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 Zult het altijd weten, nooit meer vergeten. Ik ben degene die het van je houdt. Je hoort bij mij, bij mij, bij mij. Wij zijn formidabel. Ja, Wolter Kruis met de Formidabelen hier op CFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. Leo, ik zeg goedenavond. Ja, een hele goedenavond, Roy. Leuk dat je even tijd hebt gemaakt om hier in de uitzending te komen. Ja, heel graag gedaan natuurlijk hè. We gaan er een heel gezellig twee uurtjes van maken. Met de leuke artiesten hè vandaag. De Waterloos, niet heel erg bekend. Maar Chalene kennen we natuurlijk wel van televisie en radio. Absoluut. Je kan haar een beetje vergelijken met de Frans Bouwers genre. Ja, vind ik ook, inderdaad. Ja, en, ja. Uh, en de sineca en nog een paar artiesten daarmee kan je vergelijken. Maar het is een hele gezellig artiest, dus die gaan we zometeen gezellig bellen hier in de studio. En de Waterloos ook. En de Waterloos is een groepje met onder andere uh, Bernard Kasten en um, Mick Harren. Mick Harren, hele bekende ja, het, het, zijn, het, zijn, ja. het zijn een paar artiesten die een winterliedje uh, hebben uitgebracht. Het is geen kerstliedje, maar een winterliedje. En dat vind ik eigenlijk wel leuk. Ik heb het geluisterd en het is best wel een uh, gezellig plaatje geworden. Hey, uh, ja, formidabel, Wolter Kroes. Jij hebt uh, van de week uh, opgetreden met Wolter Kroes bij de Eersling. Ja, ja, nou, dat was echt... Uh, nou, je zegt als artiest natuurlijk uh, heel vaak van... nou, dat was mijn mooiste optreden. Ja. ja heb ik natuurlijk heel veel mooie optredens gedaan. Uh, nou ja, we zijn ooit uh, twee jaar geleden zo'n beetje begonnen. En uh, ik begon eigenlijk met, uh, met een maatje van mij uit Leiden. Uh, Rick Melissen. Daar ja. ben ik eigenlijk uh, toch een beetje mijn eerste optredens mee, uh, mee begonnen... Rick die nam overal mee naartoe. Ik uh, ja, ja. Ben nou wat meer op eigen benen gestaan, uh, Meegedaan met talentenjachten. Uh, Talenten, uh, Jantjesverjaardag, talentenjacht. En uh, nou ja, ze kwamen de optredens in, in, de, in de diverse kroegen. En ja, eigenlijk sinds een half jaar uh, is het eigenlijk een beetje als een bommetje gebarsten. En uh, ja, heb je er nu uh, minimaal twee in de week. Dus het gaat fantastisch. Ja, dus je bent een trots man op dit moment. Je bent twee jaar bezig en je hebt al met Wilde de Cruise opgetreden. Nou. Wat wil je nog meer? Ja, dat is inderdaad... Uh, dat was een droom natuurlijk. Daar dromen uh, heel ja. veel artiesten van. Dat kan ik je vertellen, Leo. Ja, ik weet wat de eersteling... Uh, ik was die vrijdag in de eersteling... en uh, ik was eigenlijk gewoon eventjes om wat te drinken te halen. En uh, nou, de eigenaar die kwam naar me toe. Uh, hij zei, joh, zeg, uh, wat kost het voor een uh, paar setjes? En uh, nou ja, dus ik spreek de prijs af. En dan zeg ik, ik denk dat ik wel wat leuks heb. Hij zegt: ik heb... Uh, Wolter Kroes hier. Hij zegt, uh, vind je het leuk om in het voorprogramma te staan? Nou, ik keek hem aan en ik dacht van, nou, Ton... Ik denk, volgens mij sta je me echt compleet in de maling te nemen. Maar ja, dus, uh, ja, dus niet. Het was, uh, het was echt dus, uh, ja, helemaal super. Dan ben je trots. Ja, ik denk dat mensen het ook gewoon gunnen. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat het inderdaad bij mij... Want uh, ik zeg zelf altijd. En uh, ja, sommigen zeggen, van, uh, dat moet je niet zeggen over jezelf. Maar vocaal zijn er echt vele betere zangers. Ik stond bijvoorbeeld met uh, Ramon Zandbergen bij uh, Café de Eersteling. Ja, en als er eentje een gouden strot hebt, dan is het Ramon Zandbergen. Ja, en... Uh, ik denk dat het bij mij inderdaad een hele grote fun, fun, uh, gunfactor is. Absoluut. Het, uh... Maar ook fungact, factor. Hoor. Ook een fungact, ja. <laughs> factor ja. <Dat, dat>, uh, <laughs> ik hou van lachen, dus dat is heel belangrijk. Nou, echt, als ik jou zie optreden, en ik doe het even voor, want we zijn ook live via Facebook. Dat gaat echt zo, dan, hoor je, dan, uh, uh, dan, dan sta je echt gewoon de hele tijd zo met je beentjes zo. Oh, je bent ook live. Hoor je? Ja, je ook ja, lijkt, Dag kijkers. Eigenlijk. Dan sta je gewoon zo even de hele tijd lekker zo te dansen. En ondertussen lekker te zingen. Of het, zo, of het helemaal niets is. Maar ondertussen is het heel wat, want... Uh, je staat die talenten je achter, dan ben je toch wat zenuwachtig. Maar je laat toch overkomen dat je niet zenuwachtig bent. Ik vind het knap. Nee, ja, in het begin, zeker in het begin dat, dat ik mijn eerste optreden zat, was ik zeker wel zenuwachtig. Ja, uh, ik, ik ken jou nu een jaar yeah. en ik zie jou in een jaar echt wel uh, ja, van, van niet laag, maar gewoon van zo steeds lekkere stapjes maken totdat je lekker aan het knallen bent. Ja, ja, dat zei uh, Denny de Meijer toevallig ook. Uh, die is ook wel bekend bij jou, denk ik. Ja, die was vorige ja. twee weken geleden hier in de uitzending. Nou, ja, ja Denny zei dat ook nog laatst, uh, ook bij een talentjacht waar Denny dan zat als, uh, als jury. En uh, die zei ook inderdaad, oh, zeggen ken je nou een jaartje. En hij zei, en, je bent zo'n eind gegroeid. En, ja, is leuk om te horen natuurlijk, absoluut. ja. ja. Nou, nou, weet je, we gaan lekker zometeen verder. Ik vind het nu al gezellig dat je er bent. Leuk, uh, in ieder geval, dat we er een, een leuke twee uurtjes van maken. Zometeen een telefonisch interview met de Waterloos. We lopen al achter, zie ik. Dus dat komt helemaal goed. Wij gaan luisteren naar ook een toppertje. Jij kent hem ook. Uh, voor jou, van Yves Beretsen. Ik zie je lopen met een ander. Voor jou wel leuk, maar niet voor mij. Wat is er veel veranderd, mijn avond komt maar niet voorbij. Ik heb nooit een lef gehad te zeggen, soms deed ik stoer of iets te cool.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 Bent een droom die naast me ligt. Je kijkt maar en let je aan. Een keer in de zoveel tijd komen dromen. Heen. Marco Bosato met uh, Dromen zijn Bedrog. En uh, ja, op dit moment uh, staat hij uh, in, uh, in Ahoy, hè? Uh, Leo? Ja, nou hoi, bij de Vrienden van Amstel. Hij staat oh, de hier van Amstel. met ik, uh, al zijn grote nou vrienden. Een... Oh, oké. Okay. Uh, ja, dus uh, hartstikke leuk. Ja, en uh, zoals altijd hebben we natuurlijk ook diverse gezellige interviews hier op de radio. En uh, ja, we, hadden er, nou, we hebben vandaag best wel veel. En waaronder uh, ook met, uh, ja, met, uh, met de Waterloos. Goedenavond, uh, Milano. Goedenavond, ik zou ze zeggen, collega's, goedenavond. Goedenavond, collega. Goedenavond, ja. Nee, weg, uh, de Wentesingel. Wintertijd met Edwin van Oeverlaken, uh, Mick Herren, uh, Bernardine Waterloop, Belinda King en René Kast. Ja, ik heb hem geluisterd. en Ik werd er vrolijk van. Ja, geweldig nummer. Geweldig nummer. Ja, ik vind het hem ook uh, helemaal super. Wij, uh, wij doen zelf het, uh, ook in het noorden van uh, Nederland en Groningen. Dus uh, hebben we zelf een radioprogramma en televisie doen wij hier in het noorden. En wij denken van, uh, we zijn gewoon doodnormale frietbakkers. We staan op de markt verse frieten te verkopen. Maar onze passie is gewoon puur Nederlandstalige muziek En we denken van... Maar dat is niet mooi om een stuk wat leuke artiesten bij elkaar te halen. En toen één familie, leert, een familie erbij, we denken van yes, dit is het. Ja. Maar een goede studie is nog even meer. Is het een gelegenheidsduo of is het een blijvertje? Nee, het is een gelegenheidsduo. Het ja. is dus gewoon uh, één keer, het is eigenlijk voor de weekendschool. Doen we doen het eigenlijk voor de weekendschool. De weekendschool houdt in voor kinderen van achterstandswijken. Achterstandswijken van, uh, nou ja, hè, die weten soms niet. Sommigen niet wat de politie precies doet. Sommigen weten niet wat de rechter doet. En dat leren ze allemaal bij, zodat ook dat die, die kinderen eigenlijk ook dat kunnen worden. En de ah. hele opbrengst gaat daarheen. Heel erg mooi. Uh, mooi doel ook. Ja, ik vind alles wat met kinderen te maken heeft, vind ik gigantisch. Alle goede doelen. Nou, helemaal super. Hé, hey, um, ja, Milano, ik, uh, ik heb naar die single gekeken. Um, hoe is het een beetje ontstaan? Kan je me dat vertellen? Hoe het is ontstaan? Uh, nou, we doen ieder jaar uh, doen we eigenlijk, uh, voor, iets voor goede doelen, wat met uh, uh, kinderen te maken heeft. En elk jaar, uh, nou ja, uh, Bernardine Waardeleus, schoonzuster van mij, die is Ze heeft ook uh, een liedje gehad in Duitsland. En, uh, nou ja, een beetje, klein beetje, heel klein beetje in Nederland. En, nou, en ieder jaar doen we dat, uh, nou, voor jaar we met uh, Monika West, uh, en uh, Hink Weingaat. En, uh, nou, nou, ik moet ik gaan liegen. Ik weet even zo niet. En, uh, nou ja, dus ieder jaar doen we gewoon, en mij gaat ook een kerstspecial kers van. En dan, nou ja, we met de kerstdagen zijn we de hele poel uit. En hier hebben we een kerstsingelavond. Maar we zeggen, we doen dit jaar een wintersingel. Want wintersingel, die kan veel langer doorgaat. Ja. Want kerst, dat is maar twee weken natuurlijk. En ja, na nou, twee weken is het over. Nou ja, dat is dat zijn natuurlijk wel, dat is wel een heel mooi idee. Want ik denk dat wij, wintermuziek in Nederland. als je daar serieus naar kijkt, dat we dat niet zoveel hebben. Nee, heel weinig. Dat is heel veel zomerplaten. Ja. Ja, dat zit allemaal aan het strand, hand in hand en ja. Maar nee, geen winterplaten, witte winter singles, daar eigenlijk het niet. Bijna niet, nee. En uh, hoe wordt het liedje ontvangen? Ja, super, geweldig, ja. Dus uh, iedereen, uh, iedereen die me ook hoort en luistert, zegt van, oh, het is geweldig, het is voor ons, hetzelfde uh, wat ik zei, het is voor ons gewoon een hobby. Hetzelfde dus, als u met uh, de Nederlandstalige muziek doet, het is een passie die je hebt voor de Nederlandstalige muziek. En ik vind het mooi en als, uh, kijk, wij hoeven echt niet, uh, ik hoef er niet van te leven, want leven Doe ik dus van de verse friet op de markt en van de rest, ja. Ja, zoals ik zei, Nederlandstalig, ja, dat is de passie. En dat is, uh, ja, dat is geweldig. Ik vind dat uh, er moeten veel meer mensen moeten doen. Nou, dat, dat, dat gaan we, moeten we zeker stimuleren daarvoor maken met dit radioprogramma natuurlijk ook. Wij draaien veel Nederlandstalige muziek en, um, en, men, en wij komen heel veel mensen tegen hier ook bij de radio. Uh, ja, vooral ook die, met diezelfde passie leven. Dat het niet alleen maar om het geld gaat, maar ook om gewoon die passie door te geven ja. aan hun fans. Ja, juist. Ik zeg altijd heel veel zeg, wij hebben geen Engelstalig. Ik zeg Nou, ik zeg Engelstalig, ik versta daar helemaal niks van. <lacht> kan ik je een handje geven? <lacht> Engelstalig, ik ben de Russen. Van de Russen weet ik helemaal niks bij Engelstalig. Dus <lacht> <lacht> <lacht> nee, nee, maar dat is eigenlijk uh, het hele idee erachter. En ik vond het leuk dat Mick Herren er natuurlijk mee dan genoeg is En hoe natuurlijk wel een van de grootste producers van Nederlands? Vooral ja. momenteel met, uh, met, met drie hazes en ja. Dat zijn man wil ook aan meedoen, is toch geweldig. Nou, helemaal super. Hey, ik word enthousiast, zullen we hem gewoon lekker, lekker draaien? Nou, super. Kunnen mensen hem nog ergens downloaden? Uh, ja, alle platforms eigenlijk kunnen ze hem downloaden. Ze kunnen hem bij Spotify, overal kunnen hem ook, uh, downloaden. Gewoon even zoeken en dan komt het helemaal goed. Ja. Heel erg bedankt voor je ja. tijd, uh, Milano. Ja, later als wintertijd en dan wintersterren. Dan moet het helemaal goed komen. We gaan hem draaien. Is goed. Ik zou zeggen, fijne avond en bedankt voor het interview. Jullie ook. Heel erg bedankt. Okay, Succes, goed. he. Hoi. Donkere dagen, het haardvuur dat brandt, de wind die raast langs het raam. We zijn hier samen, ik kijk je aan, je gezicht verlicht door de maan. Een mooie tijd vol passie en liefde, geluk. En zaligheid. Nieuwe jaar, geluk voor iedereen, we vieren het samen. Ja, het gaat hard hoor, die muziek. Alles zit hier in de knoop. Oh, zo, zo, zo, zo. Ja, het is een gezellige uitzending met jou. Echte. Uh... Kerstmuziekje erbij. Kerstmuziekje Alles erbij. gaat gewoon door. Klinkklokjes, klinkkeling. Nee, een heel gelukkig. gelukkig kerstvers van de top. <laughs> <laughs> <laughs> Wat uh, vond jij van deze plaat? Van Ja, uh, ik kunnen ja, het een uh, lekker nummer, jongens. Ja, ja. Een winterliedje. Ja, ja ik, heb, ik, heb niet echt, ik ben niet echt een vriend van de winter. Want ik, ben echt nee, ik ook een, niet, geef mij de zomer. Maar. Ik ben een echt temperatuurwatje, zeg maar. Dat, uh, dan, gaan de, dan gaan de luisteraars natuurlijk zeggen, je bent sowieso een watje. Een watje. Ja, met... Kijk, Jan Grandia, hij is zijn naam veranderd. Hè? En uh, Jan ja. en, uh, nou, Dan noemen we jou uh, gewoon Leo Watje. Leo, watje. Ik ga dat straks gewoon aanpassen op Facebook. Nee hoor, nee Je bent een toppertje, maar je bent zeker geen watje. Want anders sta je daar niet uh, zonder knikkende knieën op het podium. Ja, maar soms, soms schijnt het drie soms, hè? Dat is waar, daar hebben we het net over gehad. Ja, ja, ja. We gaan lekker weer een plaatje draaien. En dan gaan we zometeen met Chalene bellen. In ieder geval, uh, you raise me up van Wesley Klein hier op CFM Zandvoort.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 Raise me up to more than I. Wesley Klein met je race Me Up hier op uh, CFM uh, Zandvoort. En uh, het gaat goed met uh, Wesley. Hij heeft binnenkort uh, zijn nieuwe single. Hij uh, is al uit. En binnenkort komt ook de clip uit. Dus we hopen binnenkort ook wel een keer. Drie keer binnenkort trouwens. Uh, nu vier keer binnenkort. <laughs> Vijf keer binnenkort. Oh, nu zes keer. <laughs> nee. Um, ja, Dus binnenkort zijn single uh, ook te zien op onze Facebookpagina. Dus dat uh, komt uh, helemaal goed. Uh, we gaan luisteren naar het volgende plaatje. Ja, Jeroen van der Boom heeft een nieuwe single uitgebracht. Die gaan we draaien. Lieveling, hier op CFM Zandvoort. En zometeen bellen we met Chalene. Als ik lekker kijk, wil ik je zoenen.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 Waar dit naartoe zal gaan Samen door de... hier op uh, CFM Zandvoort, het lekkerste station van uw regio. Wil je ook een verzoekje doen? Dat kan naar 023-573-0393. Of uh, ga naar onze Facebookpagina, zoek gewoon Roy van Buuring op... en voeg me toe en kijk live mee. En dan kan je daar een leuk verzoekje doen. Dat kan natuurlijk ook. Of gewoon 023-573-0393. Hij was twee weken geleden in de uitzending. Want vorige week was er geen uitzending vanwege gezondheidsproblemen. Maar um, deze week natuurlijk gezellig wel. En uh, we hebben beloofd dat we deze, dit nummer gewoon vaker zouden gaan draaien... want Emiel Baars was hier in de uitzending. En hij had allemaal leuke verhaaltjes en dingetjes over de entertainmentwereld. En uh, wij gaan gewoon zijn plaatje weer draaien. Hey jij! de show, Emiel Baars hier op CFM Zandvoort. En uh, ja, hartstikke gezellig dat hij er twee weken geleden was in de studio. En uh, ja, dat een uh, lekker plaatje toch, Leo? Ja, zeker. Ja, en uh, Emiel is, uh, ja, die ken ik eigenlijk ook in eerste instantie ook van de talent die achter, volgens mij. Ja, dat kan. Ja, ja, ja. ja. En uh, ja, net, net als ik uh, is hij ook natuurlijk uh, heel erg gegroeid. Zeker. Zeker weten. Absoluut. Hey, uh, ja, het is weer tijd voor het volgende interview, want uh, we, zoals ik al had gezegd, we hebben vandaag een bomvolle uitzending met vele artiesten. En uh, ja, dit is toch wel een artiest die, nu die we nu aan de telefoon hebben, die al een heel tijdje onderweg is en heel veel mooie nummers hebben gemaakt. En dan heb ik het over, Shalem, goedenavond. Hallo, goedenavond. Leuk dat je even tijd voor ons vrij hebt kunnen maken. Ja, tuurlijk. Hey, uh, ja, wat ik al zei, vele singles uitgebracht al. Ja. En je bent al heel lang bezig. Het gaat lekker ik ben, toch? Uh, in augustus 30 geworden en ik zing al vanaf uh, ja, vanaf het dus is dus al een pose. Ja, ik ken jouw muziek al. Ik, ik, ben, uh, ik ben even kijken, ik ben 27. Ik, ik ken jouw muziek ook al best wel lang. En uh, ja, ik weet nog goed uh, dat, uh, dat ik jouw uh, plaatjes aan had uh, bij uh, Radio Nationaal zelfs. Ja, dat klopt zo. zo lang niet al geleden. Ja, heel erg grappig. En dan ja, heb, ja, je, ik, heb ik jou vandaag in de uitzending. Dat vind ik ook leuk. Nou, goed zo. Hé, <laughs> Jolene, hey uh, ja, hoe gaat het met deze single, je nieuwe single? Nou, het gaat eigenlijk heel erg goed. Hij wordt uh, heel goed opgepikt door de mensen, uh, door de fans, maar ook door de radiostations. En uh, ja, het gaat eigenlijk als een speer. De clip is uh, nu twee dagen uh, eigenlijk uit. Dus die is te zien op mijn Facebook en op YouTube. Ja, en dat gaat eigenlijk heel erg goed. Ja, eigenlijk boven verwachting. Mensen, uh, ja, het is eigenlijk heel moeilijk te zeggen. Kijk, want het is altijd spannend als je een nieuw liedje hebt natuurlijk... Hoe het gaat en hoe de mensen erop reageren. Maar ik uh, ja, ben echt heel erg blij met de reacties. Nou, dat is helemaal super. Want daar gaan hem zo, zo meteen zo, zo na de uitzending ook delen op onze Facebookpagina. Dat uh, nou, oké, hier, hierbij beloofd. En nou uh, ja, heb je nog een leuke optres? Het jaar is net begonnen voor komend jaar. Nou ja, ik heb uh, uh, ja, we zijn natuurlijk nu de eerste tot eigenlijk de tweede derde week maart. Zijn we bezig met de promo, dus ja, veel radio, tv, interviews overal door, uh, ja, door heel het land. En ja, daar zijn we nu nog even druk mee. Nou ja, en dan komt natuurlijk de carnaval hier in Brabant. Dus, ja Dat is ook uh, een, ja, een drukke tijd. Uh, ja, dan wordt het weer eigenlijk een beetje goed weer richting uh, het voorjaar. Nou ja, ik zal uh, ongetwijfeld met de zomer wel weer een, een uh, ja, super uh, single hebben zoals de vorige. Mijn hart kent geen geheimen. En uh, ja, we gaan voor de rest doen. Uh, ja, Er staan de optredens allemaal nog gepland in de weekenden en uh, ja, voor de rest gaan we, gaan we lekker door. Ja, en, en dan gewoon jouw nieuwe plaatje die lekker gaat lopen natuurlijk gaan we vanuit. Ja. Dus dan komt het ja. helemaal goed. Ja. Hey, zijn er nog plannen voor komend jaar? Speciale plannen die je dan ik, misschien even bekend kan maken hier op de radio? Nou ja, ik ga het tweede presentatie weer doen. Eigenlijk een grote, maar ik weet nog niet precies waar en wanneer en hoe en wat. Dus, uh, maar ja, al, ik zeg altijd als de mensen op de hoogte willen blijven, kunnen ze of op mijn site kijken, chalene.delange.nl. Maar ja, wie, wie, wie is nog niet helemaal op te daten, dus zijn er nog druk mee bezig. Ja, omdat het natuurlijk, uh, ja, iedere week verandert natuurlijk. Voor ons lijkt het veel nieuws, maar een week, ja, voor ons is eigenlijk nieuws, niks qua uh, interviews en de dingen die gaan gebeuren. Ja, dus, en ze kunnen ook mijn Facebook-site in de gaten houden... voor alle dingetjes ja, die er rondom uh, mij gebeuren. Nou, helemaal goed. Zullen we gewoon jouw single lekker gaan draaien? Ja, dat is gezellig. Kondig hem maar aan. Oké, okay, nou, ik wens alle mensen heel veel luisterplezier. En hier is mijn nieuwe single, Denk ik, aan jou. Dankjewel, Jelene. Goed zo. Hoi. Gewoon zo moeten zijn. Sinds ik jou zag, ben ik van slag. Dit moet de liefde zijn. Op CFM Zandvoort heb je, heb je ook een uh, verzoekje. Dat kan hè. 0235730393. Het is tijd voor een duetje. Ja, een heel grappig duetje. Me and you heet het uh, duet. En uh, dat is van Belle Perez en Jodie Bernal. Echte ouwe gouden. Lekkere plaatje. Jody man, ben al met uh, Belle Perez, met you, you and me. Oh ja, Belle Perez, ja. Kun je daar nou over zeggen, hè? Ja, lekker. Gewoon, oh, in, het, in hetzelfde zin, hè? Ja. <laughs> je kan het overal voor gebruiken. Mysterio. Maar uh, ja, lekkere muziek hoor je natuurlijk altijd op CFB Zandvoort in de avond live. En uh, leuk dat je er nog steeds bent, Leo. Je blijft de tweede uur natuurlijk ook. We zijn bijna weer bij het tweede uur aangebroken. Nog twee, twint, tien minuutjes en dan komt het helemaal goed. De tijd vliegt, hè? De tijd vliegt en uh, we hebben allemaal lekkere muziek al, uh, zijn, is er al voorbij gekomen. Absoluut. En uh, er zijn ook veel verzoekjes, dus die gaan we ook zometeen zeker draaien. We hebben de dubbelhit. Die verschuiven we even naar twee uur, want het is wel heel erg druk. Het is, ja, dat <laughs> en normaal is het draaien we ook de tv-tune, dus dat uh, is nog wat. En ah. dat doen we dit keer niet. En, uh, of als we nog even tijd hebben, maar ik denk het haast niet. Want we hebben nog twee interviews gepland. Ja. De dubbelhit en ik wil nog steeds lekker gezellig praten met jou. Over je mini-concertje. Ja, ja, ik, uh, ik hoorde net uh, op Facebook dat ik een heel klein concertje ga geven. Nou, ik ben benieuwd. Hé <laughs> <laughs> hey Leo, staan er een leuke optredens waar mensen kunnen komen kijken bij je. Ja, volgende week is dan uh, besloten... nee, dat is aankomend weekend is het een besloten feestje. En, uh, nou, toevallig zag ik hem net voorbij komen... Met, met, samen met uh, Danny Plezier in Leiden. Uh, ja, Koningsdag natuurlijk hebben we er alweer drie staan. Um, ja, waar ik vaak sta is ook uh, Café de Natte, hier in Haarlem. Ja. Of hier in Haarlem, daar in Haarlem moet ik zeggen. We zitten nu natuurlijk niet in Haarlem. Uh, ja, Café de Eersteling. Uh, Café de Groene Lantaarn. Dus ja... Het is dus meer de cafés, maar ja, dat is. Uh, ik vind het heerlijk. Misschien moet je binnenkort ook maar eens even in Zandvoort komen. Daar gaan we even voor kijken. Dat lijkt me ja? een heel goed. Leuk, van. Leuk, leuk, leuk, leuk doen we. En uh, binnenkort ook op. Uh, ja. Op, oh nee, dat mag ik maar niet zeggen. Laat maar. Ik, ik weet ergens dat je gaat optreden, maar... ik wilde dat zeggen, maar doe mij nog even niet. Doe maar, dat, okay. dat, dat komt later. Dat gaan we wel een keer later bekendmaken. Want de persoon kijkt ook uh, op Facebook. Dus dat gaan we gewoon even nog niet doen. Oh ja, nee, <laughs> is nou, zo, dat is niet zo slim. Nee, nee, Niet zo netjes, hè? Nee. nee. nee. Hey, um, Leo, wat is jouw muziekkeuze? Waar hou je van? Je zingt wel Nederlands, maar hou je ook van Nederlandse muziek? Ja, absoluut. Ja, talig is, is echt wel mijn ding. Ik heb wel wat, uh, wat Engelstalig. Ja, de mensen vragen erom. Dus ja, je moet dan toch ook af en toe uh, een beetje Engelstalig ook erbij doen. Maar dan, de, dan is het meer de nummer van, van René Vroger. Uh, wat klassieker ook, van Tom Jones, zing ik ook altijd heel graag. Dat, uh, ja, ik ben zelf ook al een beetje een klassieker natuurlijk, dus dat, uh, <laughs> en, uh, ja, ja, Nederlandstalig is gewoon, dat zingt ook lekker, weet je. Dat, uh, en ik hou, ja, mijn, mijn ding is toch wel een beetje meer de feestnummers, hè? Dat, uh, ja. Ja, daar hou ik van, ik hou van gezelligheid en uh, ja, daar houden ze ook van in de kroeg natuurlijk, lekker de boelen uh, gek maken. Heerlijk. Heerlijk gewoon. Yeah. Hé, hey, uh, Leo, uh, over jouw muziekkeuze gesproken. Het volgende plaatje die klaar staat is een aanvraag van iemand. Jij weet ook van wie die aanvraag komt. Ja, van, ja, wie? Dat, uh, van uh, Rick Melissen. En die wou een plaatje horen van uh, Danny Plezier. Ja, en dat nummer zie jij ook, hè? Ja, ja ik heb uh, van Danny toen de orkestband gehad. Dat is een, uh, een oude klassieker uh, nou, van uh, Koos Alberts. En uh, nou, die heb Danny Plezier in een nieuw jasje gestoken. En uh, ja, heerlijk nummer ook. En uh, nou, we gaan hem met z'n allen horen, toch? Gaan we doen. Danny Plezier met. Ik zal er altijd voor je wezen. Ja, dat was Danny Plezier hier op uh, CFM Zandvoort. Heb je verzoekje 023 5730393, Of voeg me toe op Facebook Roy van Buringen. En dan komt het helemaal goed. We zijn alweer aangekomen aan het uh, eerste uur. We gaan op naar het tweede uur. En het uh, tweede uur hebben we natuurlijk onze grote vriend Leo nog steeds in de uitzending. Gezellig Leo dat je er nog steeds bent. Zeker weten. En uh, ja, uh, Leo, uh, we hadden het net over een optreden die eraan gaat komen. Maar jij treedt op op de cd-presentatie van Mike Danen. Ja, ja, we, ik Weet je welke datum het is uit je hoofd? Uh, ik weet het niet meer. Het <laughs> is erg. 11 maart, 13 ja, maart? 11, geloof ik. Wacht, ik heb, ik heb hem in mijn ma maag. We komen er zo meteen echt op terug. Sorry, Mike, kijk mee. Sorry, sorry, sorry. Ik had hem de hele tijd in mijn hoofd en dan uh, heb je, denk je, weer ergens anders aan. En dan, uh, ja, we gaan, gewoon, we gaan gewoon gelijk even kijken. Jij gaat kijken? Al ja, altijd, ik ja. ga het ondertussen, even kijken. ondertussen uh, staat... zometeen, uh, Sean, <laughs> 11 maart. Uh, Leo, is het 11 maart gezellig? Le Mike Daarnissen, de presentatie is 11 maart... Uh, in Haarlem. En dan uh, hebben we hem binnenkort zeker ook... Uh, in de uitzending natuurlijk. En dan maakt hij alle bekende, alle artiesten bekend. Dat zou leuk zijn als wij die primeur hier hebben. Gewoon hierbij. Absoluut. <laughs> maar uh, we gaan over Mike Danen gesproken. We gaan zijn cd uh, even draaien. Het is een andere cd die op dit moment ook nog best wel goed loopt. Hij staat in de top 10 bij SBS6. Hij wordt veel gedraaid op TV Oranje en Radio en L En hier ook op CFM Zandvoort. Hoort hij thuis. Kom weer bij mij. Hier op CFM Zandvoort. Als het je spijt, kom dan bij mij. Of ben ik je kwijt? Kom dan bij mij. Is er nog liefde of is het voorbij?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 Zit je spijt